Goedemiddag, ik ben Beam Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een ontploffing voor een ziekenhuis in Engeland was waarschijnlijk een terreuraanslag. Gisterochtend ontplofte een taxi voor de deur van het ziekenhuis in Liverpool. De passagier kwam om het leven. De politie denkt dat hij een zelfgemaakte bom bij zich had. De taxichauffeur is de held van de dag in Engeland, zegt correspondent Arjen van der Horst. Hij had heel snel in de gaten ja, dat uh, de, zijn passagier op de achterbank iets aan het doen was. en Hij vond het niet in de haak. Uh, en Hij uh, vloog zijn taxi uit, maar zorgde er nog wel voor dat de taxi op slot ging. Dus De passagier had hij opgesloten in de taxi waarop hij... Wegrennen. En kort daarna ja, volgde dus de explosie. Na de explosie zijn in Liverpool vier mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. Een nieuwe piek in het aantal gemelde besmettingen bij het RIVM. Volgens Ernst Kuipers, de man die de patiëntenspreiding regelt over de ziekenhuizen... zijn er 19.200 positieve testuitslagen gemeld. piek komt mede door een storing van de afgelopen dagen. Ook in de ziekenhuizen stijgen de coronapatiënten door. Het zijn er nu bijna 2000. Buitenlandministers van de EU-landen vergaderen over de duizenden migranten... die aan de grens staan tussen Wit-Rusland en Polen. Wit-Rusland zou migranten droppen aan de grenshekken om Europa onder druk te zetten... Daar is de EU boos over. Ze dreigen met nieuwe sancties. De migranten zitten intussen in de kou met weinig eten daar aan de grens. Wondskoos Louis van Gaal staat niet meer op twee benen op het veld... maar laat zich rondrijden in een golfkarretje. Hij heeft last van zijn heup nadat hij viel met de fiets. Van Gaal gaf net een persconferentie via een videoverbinding. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, uh, lichamelijk niet goed, maar het brein werkt nog steeds... De bondscoach is dus morgenavond gewoon langs de lijn te vinden bij de superbelangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK. Er zijn middelen die ter beschikking worden gesteld, een bukkie, een rolstoel enzovoort. Ja, het ziet er niet uit natuurlijk, uh, dat begrijp ik ook wel. Maar volgens mij uh, is coaching uh, verbaal en uh, doe je dat met het brein. Het weer, het is een grijze dag met nauwelijks zon en een graad of acht. Morgen verandert er weinig.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 Deze single uit 1983 werd het even na twee uur. De zaterdagmiddag van CFM met Katja Cuckoo en Toussai. Even na twee uur, dat betekent de Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, locatie tolweg 10a. En gelukkig zit hij tegen mij over. <laughs> uh, tegenover mij. Goedemiddag, Albert-Jan. En uh, hallo, luisteraars. Wat een week weer, hè? Nou, en of. Jeetje. Er heeft van alles gebeurd, hè? Ja. Dus ja. De persconferentie gisteravond, uh, natuurlijk. Ja, heb jij hem helemaal gezien? Ja, ik heb het uitgehouden. Oh. Maar ja, het was wel een verhaal hoor, weer. Je nou, mijn, weet je. mijn vrouw had de handen in de lucht, want uh, er werd geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat bevalt er uitstekend. Ja, oké. Okay. <laughs> Ze zegt uh, doorgaan zo. Of, uh, <laughs> We proberen toch maar de pluspuntjes eruit te halen. Ja, nou, zo is het ook hoor. Dus uh, Helaas, het is even niet anders. Nee, maar er is uh, genoeg uh, nieuws uh, afgelopen week, uh, luisteraars. En kijkers niet te vergeten. Het zonnetje was er zelfs even, straks. dus uh, wie weet komt hij nog terug. Maar daarover natuurlijk meer tijdens het weerbericht om half drie. Uiteraard hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. En ook het dier van de week ontbreekt deze week niet. En die luistert naar de naam Pasha. Nou, Het gedicht van de dag staat een beetje uh, uh, in het teken van, uh, van uh, het feit dat uh, vanavond om 8 uur de kroegen dichtgaan. Dus uh, om twee minuten voor acht dan hoor je de stem nog u. Nou, nog eentje dan. Weet je wat kan doen? Oh, ja, ja, ja. ja, net, ja, ja. Na, net voor acht uur. Dus het gedicht van de dag om kwart voor vijf gaat er, gaat er Over het over tijdstip vijf voor acht vanavond. Nou, nog eentje dan. En dan wegwezen. Nou, ik was gisteravond even op een uh, mooi verjaardagsfeest. En toen hoorde ik al uh, mensen zeggen: van ja, ik uh, werk natuurlijk uh, normaal gesproken. En dan uh, na je werk nog even een uh, biertje doen. Maar ja, tot acht uur is een beetje kort uh, natuurlijk. Dus uh, eerder vrijnemen van de baas dan om, uh, om de kroeg in te gaan, toch? Dat, dat is een optie, ja. maar een heleboel moeders en kinderen die zeggen... nou, papa komt vanavond op tijd thuis. Eindelijk. <laughs> ja. eindelijk. Goed, maar daarover meer tijdens het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Uiteraard is er Zandvoorts nieuws, want er is afgelopen week wel weer het een en ander gebeurd. En natuurlijk uh, niet te vergeten, uh, Sinterklaas is in het land. Hè? Die is uh, vandaag... Hij had hier een groot uh, bordes met alle, allerlei uh, gemeentes en burgemeesters die uh, voorbij paradeerden. en cadeautjes aan, uh, aanboden. En morgen uh, is uh, Sinterklaas uh, om 11 uur in Zandvoort. Ja, kijk, dat, uh, dat zijn uh, goede berichten, Albert-Jan. Daarover hebben we ook nog weer extra nieuws. Want... Dan geef ik deze even aan je trouwens. Ja, nee, ja nee, ga maar door hoor. Ga, ja, ga maar door. Is, vanavond niet vergeten je schoen te zetten, want zover was ik ook al. Uh, maar uh, het gaat, uh, Sinterklaas gaat gewoon door. 11 uur morgen op het Badhuisplein. En, uh, maar het wordt wel een beetje aangepast. En daarover vertelt uh, burgeme de burgemeester David Molenburg vanmorgen tijdens uh, Goedemorgen Zandvoort. Aan onze collega Kort Draaier, hoe die uh, de aangepaste versie eruit gaat zien. En dat interview willen we natuurlijk de kinderen en uiteraard de ouders ook niet onthouden. Iets over half tien, over half drie is het zover het interview met burgemeester David Molenburg over de intocht van Sinterklaas morgenochtend om elf uur. Verder is er ook nieuws over de ijsbaan en uh, dat is ook niet zoekleuk nieuws, maar daarover sprak uh, onze collega Kort Borg met Dennis Spolders. En uh, ook dat interview willen wij u niet onthouden in het eerste uur. Het tweede uur, uh, ja. Natuurlijk ook consequenties, zoals ik al zei, uh, voor de uh, uh, horeca. En daarover, uh, uh, daarover sprak Kordraaier Ma uh, met Marcel Buscher. Hij uh, oh, ja, ja, ja. Ja. Nou, uh, ja, dat ja. is al lang niet jarig, man. 6 <lacht> december. Z december nou, we hebben het wel weer gehoord, hè. Dus wat ga ik nog weer zeggen. Wat het dus ook voor consequenties weer heeft uh, de komende drie weken voor de horeca. Uiteraard ontbreekt ook Pit Report niet, want uh, kwart over vier is de tijd voor Pit Report. Want om vier uur vanmiddag wordt de derde vrije training verreden. Maar waar we nou natuurlijk razend benieuwd naar zijn... en daar gaan we natuurlijk even naar, naar terugkijken... naar de kwalificatie die gisteravond verreden is... en waarin uh, uh, Lewis Hamilton verreweg de snelste was... en uh, Max keurig de tweede plek veroverde voor de, start, voor de sprintrace... die vanavond om half negen wordt verreden. Maar er lopen nog wat onderzoeken naar de auto van Lewis Hamilton. Ja, er is wat met de vleugel, heb ik ja, begrepen. Dus wellicht dat gedurende deze uitzending daarover uitsluitsel komt. Want het is een keer eerder voorgekomen dat iemand een onreglementaire vleugel had geplaatst in zijn auto. En die werd dus gedisqualificeerd. En nou is natuurlijk de hamvraag, wordt Hamilton ook gedisqualificeerd? Hij heeft al een straf van vijf plaatsen omdat hij een stuk van de motor heeft vervangen voor zondag. Zij gaat sowieso al vijf plaatsen achter. Maar als hij gedisqualificeerd wordt, dan heeft hij voor zondag nog maar één optie. Dat is helemaal achteraan starten. Of vanuit de pits starten. Dus ze zullen er heel voorzichtig mee zijn. Ik, met, ik, uh... ik vrees het erg. Ik ja. Nou ja, bedoel, bedoel die op zo'n manier wil je natuurlijk geen wereldkampioen worden. Maar het is natuurlijk wel uh, uh, heel erg spannend wat ze nu uit hun hoed toveren. En dan heb ik het natuurlijk over de Marshalls en uh, over deze overtreding. Goed, zodra daar iets bekend van wordt... Dan, dan wachten we daar niet mee en zullen we u dat gelijk melden. Zoals gezegd, uh, nieuws over Sinterklaas. Over vanmorgen uh, Sportkort hebben we gedicht van de dag. nieuws in kort over een tweetal platen. Dus hebben we genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En we hebben vandaag geen voetbal, albert oh, want Er wordt ja, ja. gebekerd. Ja. Zo hebben we onder meer de dames van Zandvoort SV15-1. Die nemen het op tegen ADO 20. Half twee is de wedstrijd begonnen. En ik krijg zojuist bericht dat ze met 2-1 voorstaan... terwijl de tegenstander een klasse hoog gespeeld. Dus die dames daar zijn goed bezig... en wensen ze uiteraard heel veel succes. Dit is Santwoord op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag. Disco-klassieker uit de jaren 80... Dus van Bobby Brown en Every Little Step. We draaien een speciale remix van dat plaatje. Zo dadelijk het Sanford's nieuws in het kort. Maar eerst heb ik voor jou... de nieuwe single van Rolf Sanchez, de Amaree. Is het goed dat we encontremos. ontmoeten? Ik mis die mond al zo un momento. Esto no es casual. I've got much for you De ene na de andere single komt uit van deze Rolf Sanchez. Lekker zomers altijd, hè. Je hoorde zijn nieuwe single. Tamaré. houd die single in de gaten. Want uh, wie weet, misschien wordt het wel weer een hit uh, hier in Nederland. Afgelopen week, ja, we zeiden het uh, aan het begin van het uh, programma al is er weer het uh, een en ander gebeurd. We gaan het nu met je doornemen. Ja, allereerst natuurlijk voor uh, de ouders en de kindertjes uh, belangrijk nieuws. Ik zei het al in de opening, want de Sinterklaas intocht van morgen, dus zondag 14 november, gaat door. Wel heeft de burgemeester in goed overleg met de organisatie een aanpassing gedaan in het programma. Zoals gepland wordt Sinterklaas morgen om 11 uur door de KNRM Zandvoort ter hoogte van de rotonde op het strand gebracht. Daar is iedereen uiteraard welkom om Sinterklaas welkom te heten in Zandvoort. Om tien over half drie herhalen we het interview wat de burgemeester uh, vanmorgen had tijdens Goedemorgen Zandvoort over die aanpassingen die er zijn gekomen. En uh, elk jaar organiseert de stichting uh, Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan. Helaas heeft de organisatie vandaag moeten besluiten... om de feestelijke winteractiviteit dit jaar weer te cancelen vanwege corona. De organisatie en alle vrijwilligers halen verschrikkelijk, uh, banen verschrikkelijk... maar blijven natuurlijk optimistisch en zien nu alweer uit naar volgend jaar. Ik hoop met net zoveel enthousiaste vrijwilligers en sponsoren... zo, uh, vermeld, zo meldt Leo Mizeboek... Meer informatie over de ijsbaan vindt u uiteraard op www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl En afgelopen dinsdag in alle vroegte is wederom een hert om het leven gekomen bij een aanrijding in Overveen. Even voor drie uur s nachts werd het dier aangereden op de zeeweg. Bij de klap met het voertuig kwam het dier gelijk om het leven. Het hert is aan de kant op het fietspad gelegd waar deze later in de nacht door een medewerker van faunabeheer is opgehaald. De auto die het hert aanreed kon de weg naar de klap wel vervolgen. De afgelopen weken zijn er regelmatig aanrijdingen met herten geweest op de zeeweg in Overveen. Onder andere Zandvoort de Willem van der Sloot maakt zich al langere tijd hard voor betere omheining van het duinengebied rondom deze provinciale weg. Ook dinsdag november vond op de Vondelaan in Zandvoort een poging woning in plaats. De politie is direct met meerdere eenheden in de buurt op zoek gegaan naar de dader dan wel daders. Helaas zonder resultaat. De politie onderzoekt de zaak nader en heeft uw hulp daarbij nodig. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en is uw informatie relevant voor het lopende onderzoek. In de buurt is hierover ook een burgernet bericht verspreid. Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak... neem dan direct contact op met de politie via 0900 8844. 0900 8844.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 Ook wederom een gratis nummer. En ik zag allemaal verdachte politieauto's in één keer bij mij achter bij mijn appartement. Moet ik dat ook melden, of niet? Nou, bij deze heb je dat gemeld. Ja, oké. Okay. Wat dacht ja. je toen ze eraan kwamen? Ja, ik denk van, wat heb ik nou weer misdaan? Ja. Nee hoor, ze waren goed, goed aan het zoeken. Maar inderdaad, wat jij zegt, helaas zonder resultaat. Maar misschien dat de luisteraars dan wel kijkers van goede van Zandvoort op zaterdag en wel tips kunnen doorgeven aan de net gegeven nummers. Samen met leerlingen van de school hebben burgemeester David Molenburg... en wethouder Ellen Verheij, wethouder Raymond van Haafden... en de directeur van Spaarne Landen Robert Oosting... afgelopen woensdagmorgen bomen geplant in de Vlemingstraat, het Theo Hilberspad en in de Varenheidsstraat. Dit was tijdens de 65e Nationale Boomfeestdag voor Zandvoort. Uh, is dit ook... Voor Zandvoort is dit ook de officiële start van de herplant van de Iepen, die in 2020 zijn getroffen door de Iepziekte. Bloemendaal kiest naast Haarlem ook voor een vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Zoals verwacht na eerdere politieke discussie, heeft de gemeenteraad met 10 tegen 8 stemmen gekozen voor dit verbod. Dus geen vuurwerk komende jaarwisseling in Haarlem en Bloemendaal. En nou is natuurlijk de vraag: is het antwoord dan? Ja, we hebben er nog niks over gehoord. Dus we hopen uiteraard dat het uh, gewoon uh, door kan gaan. Uh... Maar uh, natuurlijk, wel met uh, alle coronamaatregelen die er zijn. Hè? Daar moet je rekening uh, mee houden. Nou. We houden het in de gaten. Dankjewel, Albert-Jan, voor het uh, nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM app. En zoals uh, kort vanmorgen al zei: mocht je hem nog niet hebben, download hem dan uh, in de Play Store. Hij is uh, gratis uh, beschikbaar voor je. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En uh, je blijft op de hoogte van de laatste nieuwsjes. Luister naar het geluid van Zandvoort. Kijk uh, naar de webcams die allemaal inmiddels uh, gelukkig weer uh, werken. En uiteraard onze eigen webcam hebben we ook nog. Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg Tina En nu Dusty. Hier is ze met In Private. ...van uh, Dusty Springfield hoorde je... ...en in private zo dadelijk het weerbericht. Nou, het zonnetje schijnt uh, inmiddels uh, lekker uh, hier in Zandvoort. Maar blijft dat ook zo? Of misschien wordt het nog wel veel en veel beter? Je hoort het zo dadelijk van uh, collega Albert-Jan Vos. Maar eerst deze van Wommik en Wommik en teardrops. Drops. Ik denk dat ik zo meteen even het zonnescherm naar beneden moet doen. Want anders kun je de uitzending niet meer volgen. Zfm-live.nl En gaan we aan werken. Maar eerst dit. En daar is u weer, heer Vos, met het weer voor de komende dagen. Na een regenachtige nacht draait het vandaag om enkele buien. Tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 13 graden en er waait een matige naar noordwest draaiende wind. Vanavond en vannacht is het bewolkt met lokaal een bui. Het koelt niet verder af dan 8 graden. Morgen overheerst de bewolking en wordt het maximaal een graad of 11. Ook maandag en dinsdag is het grijs en bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind waait uit het noordoosten en daarmee uh, wordt onder invloed van een kouder front uh, genaamd Vilou koudere lucht aangevoerd, waarin de temperatuur niet hoger wordt dan 7 tot 9 graden. Later op woensdag neemt de kans op regen weer toe en de dagen daarna valt er dus zo nu en dan een bui. Met temperaturen van 10 tot 12 graden is het ook weer wat zachter. Aldus Rico Schreuder. Oké, okay, het weer is na te lezen op ricoweer.nl of kijk ook eens op de CFM app. Dat was het weer. CFM en dan nou gaan we even onaardig doen. We zeggen fuck you. She's an Xbox and I'm more Atari, About mm -hmm. the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh, she's old. Yeah. Well, just go to show. Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go to my tell your little boy free. See you. De, de single van Sheila Green en uh, Fuck You. Gaan we naar Sinterklaas toe, uh, op jan Ja, dat zei ik al tegen de, de, de, tegen de luisteraars en kijkers tijdens de Zandvoort nieuws in het kort. Want we hebben in ieder geval... de van vanmorgen gaat gewoon door. Maar wel heeft de burgemeester in goed overleg met de organisatie... een aanpassing gedaan in het programma. Hij was vanmorgen te gast tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... en onze uh, collega Kort Draaier sprak burgemeester over deze intocht in Van Sinterklaas. De heer Molenburg, de burgemeester van Zonsvoort, Goedemorgen. Goedemorgen, Cor. Hoe is het u bekomen, de persconferentie? Nou, ja, goed. Uh, je ziet natuurlijk al uh, een hoop dingen aankomen. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ja, je luistert ernaar, je hoort het. Um, en dan is het toch een... een... Ja, een gevoel van god, daar gaan we weer. Ik zat toevallig uh, in aanwezigheid van mijn echtgenote, die in het uh, universitair onderwijs werkt. Um, ja, en die ook te horen kreeg dat, uh, dat de, de, de groepen studenten weer beperkt worden. Um, dus ja, het, uh, het heeft weer enorme implicaties voor de, de horeca, voor, uh, voor ons allemaal, voor het onderwijs. Um, ja, en, en dat betekent dus weer heel veel. En um, ja, we hadden uh, zo gehoopt dat we hier niet tegenaan hadden hoeven lopen. Maar we hebben hier in Zandvoort hebben we morgen de intocht van uh, Sint-Nicolaas. Ik heb begrepen dat uh, de pakjesboten komt tussen de windturbines te liggen. En uh, met de boot van de KNRM wordt die opgehaald en dan wordt hij naar het strand gebracht. Maar er is een aanpassing in het uh, hele programma. Dat klopt. Um, uiteraard sta ik in contact uh, met, met Sinterklaas over de intocht. Want we willen voor de Zandvoortse kinderen heel graag dat, uh, dat die intocht uh, zo goed als zo kwaad als het gaat door kan gaan. Um, nou, we hebben wel een aanpassing gedaan. Sinterklaas, dat is het goede nieuws, komt aan. Hij komt om uh, uh, um 11 uur aan inderdaad, met de reddingsboot van de KNM um, en dan zal hij aan land komen op het strand. Nou, daar is voldoende ruimte voor mensen om, uh, om aanwezig te zijn. Um, wat dit jaar niet gebeurt, is dat hij vervolgens het dorp hier gaat en op de Bordes uh, door mij ontvangen uh, zal worden. Ik, ik zal Sinterklaas wel op het strand uh, welkom heten. Uh, daar zal hij aanwezig uh, zijn en dan vervolgens zal hij met de auto vertrekken. Um, ja, dat is een aanpassing in het programma. Dat, dat hebben we helaas moeten doen omdat. Ja, ook naar aanleiding van de persconferentie gisteren... Uh, ...niet willen dat mensen uh, echt, echt um, uh, in drommen op elkaar staan op het dorp... Dat, uh, ...als het uh, heel druk is. Um, dus het goede nieuws, hij komt aan, maar wel in aangepaste vorm. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Want sommige mensen waren er al bevreesd voor van... ...oh god, het wordt afgeblazen. <laughs> dat is dus niet zo. Dat is niet zo, nee. Maar uh, ja, wel dus in, in een wat ingeperkte uh, vorm. Maar goed, uh, Sinterklaas uh, is in ieder geval heel blij meldde hij mij vanochtend nog dat hij gewoon in ieder geval aan kan komen in Zandvoort... om ook uh, nou ja, voor de Zandvoortse kinderen weer uh, cadeautjes te kunnen komen brengen. Ja, dat is toch wel uh, heel belangrijk. Uh, verder waren er nog wat activiteiten in het dorp georganiseerd, heb ik begrepen. Die gaan wel gewoon door? De, er zijn, uh, um, nou ja, de, de, de, de, de grootschalige activiteiten met de aanwezigheid van Sinterklaas... Die worden in ieder geval allemaal afgeschaald in het dorp. Er zijn kinderen die uh, hem hadden ingeschreven voor spelletjes. Ja. En dat mag in ieder geval wel doorgaan. Maar dat is uh, beperkt. Uh, en mijn oproep ook is ook om dat vooral echt voor de kinderen ook te laten. En die, uh, die spelletjes gewoon te kunnen laten doen. Nou, dat is in ieder geval heel goed nieuws om uh, te horen. Um, heeft die persconferentie nog verder andere maatregelen uh, in gang gezet in Zandvoort? Behalve dan dat de horeca dichter uh, of eerder dicht moet. Nou ja, goed, het zijn natuurlijk landelijk geldende maatregelen. En uh, ja, ik, ik vind het uh, ongelooflijk uh, ja, lastig en vervelend voor uh, met name de ondernemers dat ze nu weer op deze manier in hun uh, in bedrijfsvoering beperkt worden. We um, zijn zelf wel gelukkig met het feit dat dat uurtje extra, het was in eerste instantie uh, het bericht dat het om zeven uur dicht zou moeten, blij dat dat geval nog een uurtje extra uh, betekent. Um, ja, en ik hoop echt dat het van korte duur is dat we hier niet weer maanden tegenaan lopen. Ja. En um, ja, de, de, de, de indruk die wij in ieder geval kregen, ook door de controles die we doen, is dat in Zandvoort het op goed gaat met de naleving van die horeca uh, QR-code als je binnenkomt. Um, niet in alle gevallen, maar in ieder geval, voor modo, uh, werd dat redelijk goed nageleefd. Um, dus ja, ik, ik vind ook wat dat betreft dat uh, de horeca ook, ook in dat opzicht het verdient om dat dit niet al te lang duurt. Ja, want je zou juist gaan denken van omdat die QR-code is ingevoerd en men controleert dat, dan uh, ja, heeft de horeca weer een beetje vrij spel, maar die worden dan toch nu een beetje ja, hard gestraft. Want dat is natuurlijk hun een bedrijfsvoering en dat is meestal naar achter en niet voor ja. achter. Nou, nee, dat, dat klopt. Dus, uh, maar goed, uh, daar liggen natuurlijk adviezen van het uh, Outbreak Management Team aan ten grondslag. En het kabinet gaat ook niet over één nacht ijs om een dergelijke maatregel in te stellen. Ja, en dan is het vervolgens uh, uh, ook aan, aan, aan ons als gemeente uh, om dat samen met de sector uh, op te lossen. Maar ja, leuk is het niet. Ja, want ik had wel begrepen dat uh, de intochten in het hele land, die, uh, dat was dan afhankelijk van de burgemeester of daar toestemming voor werd gegeven. En dat dat de plaatsen ja. te noemen die, die dat niet hebben gegeven misschien? Weet u dat? Uh, nou, ik weet dat er we in ieder geval in een aantal gemeenten in intochten zijn afgelast. Dat in een heel groot aantal gevallen er uh, aanpassingen zijn. We staan ook in de, in de regio als burgemeesters in, in nauw contact uh, met elkaar. En uiteraard ook met Sinterklaas om te kijken van hoe dat uh, wordt gedaan. In Haarlem bijvoorbeeld vaart hij alleen maar door de, de uh, over het Spaarne... Uh, uh, nou ja. We hebben hier heel groot water, dat is de zee, maar we hebben geen krachten of iets dergelijks. Ik weet dat in Heemsteden dat, dat daar ook een aangepaste intocht is. Maar in de regio gaan over het algemeen de intochten door, maar wel in aangepaste vorm. Ja, nou, dat is in ieder geval goed te horen, want dat is toch heel erg leuk voor de kinderen als dat dan gewoon toch als Sinterklaas ook echt aankomt. Dus ze ook echt kunnen ja, zien dat ja, hij er is. Ja. Ik, nou, heeft u nog iets toe te voegen aan het hele verhaal? Nou, dat, dat, dat ik echt uh, wat dat betreft gisteren, denk ik, ik, ik zag net dat er 5,4 miljoen mensen naar de persconferentie hebben gekeken. Um, en dat ik wat dat betreft uh, ja, mij voor kan stellen dat dit weer heel hard aankomt uh, bij, uh, bij een ieder. Um, en tegelijkertijd uh, ja, ja, ook, ook uh, wel zie dat als we uh, hier met elkaar doorheen willen, dat dit uh, uh, ja, de maatregelen zijn die nodig zijn. Um, maar ik, ja, ik zou wel tegen iedereen willen zeggen: uh, hoofd omhoog. Uh, en hier komen we ook voor jullie Ja, ik, uh, ik hoop het uh, van harte. Mag ik u ja. bedanken voor uw reactie? Graag gedaan. En. Uh tot ziens. Dat wilde hij nog zeggen waarschijnlijk. Nou, dat was David Molenburg vanmorgen te gast bij collega Koor bij Goedemorgen Zandvoort. Hij had net Sinterklaas gesproken en uiteindelijk met Sinterklaas is hij daar uitgekomen hoe we toch op een zo veilig mogelijke manier hier in Zandvoort het Sinterklaasfeest kunnen vieren. Althans de intocht, daar hebben we het dan ja, over. Eigenlijk gaat alleen die, die, de, de, de tocht naar, naar, naar het raadhuis niet door en, en het ontvangst op het raadhuis. Maar alle kinderspelletjes en de geplande activiteiten met spelletjes en zo, dat gaat allemaal wel door. Dus voor de ja. kinderen voldoende aandacht, ook voor paps en mams en voor opa's en oma's. Dus de, de, de, wat dat betreft het grootste gedeelte van het programma gaat door. En zoals uh, David Molenburg ook zei, uh, in de regio gaan uh, de meeste intochten uh, gewoon door. En dat komt natuurlijk ook door het goede overleg van de, in de veiligheidsregio... wat ze gehad hebben, ook over uh, deze Sinterklaas-intochten... Uh, dat iedereen een beetje op één lijn zit uh, natuurlijk. Ja. Niet dat uh, in Haarlem helemaal niks mag en in Salford bijvoorbeeld alles mag of andersom. Dus goede zaak, morgen de intocht. 11 uur komt hij aan. Zijn wij erbij? Ik denk het wel. Ja? Ja. Dat lijkt me leuk. En we kwamen alvast een klein beetje in uh, stemming. Ja, ja want voel ik me een beetje er is er eentje verliefd. Geen trek in eten en ik kijk niet, maar ik staar.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 Ja, ze is uh, verliefd op uh, Mario de Pizzaman. Oh, ja, dat pizza ja, ja, zal jammer maar is gebeuren, Dat was de test uh, Piet en uh, ik ben verliefd. Nou, straks we uh, uiteraard weer uh, meer uh, informatie op de uh, zaterdagmiddag bij CFM. Nee. Goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. En uh, doe dat al. Of, uh, wij doen het al 31 jaar, zo wou ik het zeggen. En daar zijn we heel erg uh, trots op, uiteraard. Te kijken is via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee. in my play CFM is al uh, 31 jaar het ritme van Zandvoort. En uh, ja, 31 jaar geleden, nou ietsje minder. Maar uh, de beginperiode van de uh, CFM uh, was uh, dit hit. Dit een hit, Charles en Eddie Horry en uh, Would I Lie To You. We gaan weer het nieuws met je doornemen. Ja, kun jij je nog herinneren dat uh, vorig jaar dus, uh, uh, tijdens uh, de corona al die blauwe lijnen door, door heel Zandvoort gelegd werden? Ja, dat je denkt van wat moet ik ermee? Ja, je staat dan in de straat en dan denk je van, wat zal ik nou eens doen? Ja, daar, en die auto's die gingen half over de stoep heen rijden hè, op een gegeven moment ja. door die blauwe lijnen. Die denk ik moet tussen die blauwe lijnen blijven. Dus ja. uh, die reden half over de, over de stoep. Was niet zo uh, geweldig. Nee, en, en, en, ook over de terrassen die, dan, die ook al ingekort waren natuurlijk. Maar daar reden ze ook gewoon overheen. Maar uh, je, we krijgen, uh, die zijn al voor een groot deel, uh, heb ik begrepen, weggehaald... maar we krijgen uh, wederom reflectielijnen. Ja, ja, want het bedrijf van Velsen Reflectielijnen... Spoor, voert in opdracht van Spanelanden, NV en de gemeente Zandvoort... werken uit op de route Kerkstraat, Kerkplein, Raadhuisplein, Halterstraat. En wanneer gaan ze dat doen? Dat gaan ze op, op twee, twee avonden en twee nachten doen... en wel op maandag 15 en dinsdag 16 november... Maar de ondergrond moet natuurlijk wel droog zijn om deze werken te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn dat de werken op een later moment uitgevoerd worden. Houd u zeker even hier voor de sociale mediakanalen van de gemeente Zandvoort in de gaten. En wellicht ook onze app van CFM. In ieder geval maandagavond en dinsdagavond en din maandagnacht en dinsdagnacht. Worden er reflectielijnen aangebracht in het centrum van Zandvoort? Nou, gelukkig zijn het geen coronalijnen, uh, Albert Jan. Niet Net... van die blauwe, maar gewoon de witte, de oude vertrouwde lijnen. Dat uh... Die bedoelen ze ermee volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja, dus ja. Uh, nou ja, alleen maar een goede zaak dat dat er weer wat duidelijker zichtbaar wordt. Deze kwam ik nog tegen in een playlist, Albert-Jan. Volgens mij is dat een van jouw favoriete platen. Althans, een beetje disco-achtig. <lacht> Vind je wel goed, toch of niet? Ja, zeker. The Taste of Honey. Ja, is dit. helemaal goed. Ja, komt ie aan. In het begin van deze uitzending hadden we het over de mogelijke disqualificatie van, uh, van Lewis Hamilton. Hoe laat valt uh, die beslissing? Laat nou, valt ik, die ik, de had beslissing? ik had al eigenlijk breaking news verwacht, maar uh, tot op heden uh, helaas nog niks gehoord. Dus of dat een goed teken is of een slecht teken, laat ik even in het midden. Nou, we houden je in ieder geval op de hoogte in uh, onder meer het volgende uur. En dit is de zangeres, de Zandvoortse zangeres Wendy Moore. Elixir heet deze plaats.